10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. De Noorse politie is rond het eiland Utoia nog steeds op zoek naar enkele vermisten. Vier of vijf mensen zijn sinds het bloedbad van vrijdagavond nog niet gevonden. Rond het eilandje staat een sterke stroming, en daarom wordt er nu in een grotere straal rond Utoja gezocht, zegt het Noorse Rode Kruis. De, de search is eigenlijk quite wide, uh, up to four, five kilometers away from the island. The boats are going. Because people might have started swimming quite far away from the island and then being carried away. Het Noorse Koningshuis heeft bekendgemaakt dat onder de 86 doden ook de stiefbroer is van de kroonprinses met de Marit. Hij was politieman. Die in zijn vrije tijd als beveiliger aan de slag was op de bijeenkomst van socialistische jongeren. Anders Breivik wordt aan het begin van de middag voorgeleid aan de rechter. Hij heeft tijdens zijn verhoor bekend dat hij verantwoordelijk is voor de terreurdaden. De rechter moet nog besluiten of de zitting achter gesloten deuren wordt gehouden, zoals de aanklager wil. Om 12 uur wordt in Noorwegen een minuut stilte in acht genomen voor de 93 doden. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de status van Griekenland opnieuw verlaagd. De beoordeling komt een paar dagen na het akkoord over een nieuw reddingspakket voor Griekenland met soepeler voorwaarden. Volgens Moody's zal het akkoord aanzienlijke verliezen opleveren voor de financiële instellingen. De kredietwaardigheid van Griekenland staat wat Moody's betreft nu op het laagste niveau. De volgende stap zou het faillissement van het land zijn. Moody's denkt wel dat de kans kleiner is geworden dat de schuldencrisis zich verder over Europa verspreidt. ING verkoopt zijn verzekeringsactiviteiten in Zuid-Amerika. De bankenverzekeraar krijgt hiervoor zo'n 2,7 miljard euro van Grupo Sura. ING heeft ook nog een belang in de Braziliaanse verzekeraar Sulamerica. Maar dat gaat niet mee in de verkoop. Omdat ING veel staatssteun heeft gekregen, moet het van de Europese Commissie grote delen van het bedrijf verkopen.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 Israël zegt dat het in de Dode Zee een boot met wapens en munitie heeft onderschept. Aan boord waren twee Palestijnen die vanuit Jordanië met de boot op weg waren naar de Palestijnse gebieden. De mannen worden door het Israëlische leger ondervraagd. Israël zegt dat het incident niet wordt gezien als een aanval van militanten, maar als een poging tot wapensmokkel. Dan is weer nog eerst vrij zonnig vanmiddag bewolkt en in het noorden wat regen in het zuiden droog en nu en dan zon. Het wordt 17 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten. Morgen zon en bewolking en s kant op een bui. Het wordt zo'n 19 graden. Gokje wagen kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.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 Karl-Johan de Zwart. De grootste dreiging voor terrorisme komt niet van buiten, maar vanuit onze eigen samenleving. Onstuimig weer zorgt voor topdrukte bij de kustwacht. De vraag naar schaarse metalen neemt zo snel toe dat mijnbouwbedrijven het niet meer kunnen bijbenen. Het is maar de vraag inderdaad of mijnbouwbedrijven dat, dat bij kunnen houden. En sowieso zou ik bijna durven zeggen ja, dat kunnen ze eigenlijk niet... omdat ze dan nu al lang geïnvesteerd zouden moeten hebben in de nieuwe mijnen. En dat is op dit moment heel erg lastig. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Het gevaar van aanslagen en terrorisme komt niet uit de hoek van moslimfundamentalisten... maar uit de westerse samenleving zelf. Dat zegt inlichtingen en AIVD-deskundige Roger Vleugels... naar aanleiding van de gebeurtenissen in Noorwegen. Goedemorgen, meneer Vleugels. Goedemorgen. En het gevaar van aanslagen komt uit de westerse samenleving zelf. Waar baseert u dat op? Uh, cijfers. Uh, dat is altijd al zo geweest. Nog geen 5% van het terrorisme wereldwijd uh, heeft een islamitisch of jihadistisch stempeltje. En de rest is gewoon local, plaatselijk, homegrown, eigen volk. Homegrown, waar zit het gevaar dan wel? Uh, het, het zit zowel aan de linkerkant als de rechterkant van het spectrum bij extremistische groeperingen. Maar eigenlijk nog meer, en dat is groeiend, bij de zogenaamde lone wolves. Mensen die helemaal alleen opereren. En zijn de gebeurtenissen in Oslo daar ook weer nou ja, een, een typisch voorbeeld van? Nou ja, het is heel vroeg om conclusies te trekken, maar voorlopig wijst hier alles weer op dat iemand in zijn eentje gewerkt heeft. Een beetje zoals Tristan, Gast, T, en eigenlijk ook de moordenaar van Theo van Gogh. Uh, je ziet steeds meer van die mensen die helemaal solistisch opereren. Hoe kan dat? Ik denk dat dat iets met onszelf te maken heeft, met onze samenleving, met het verdwijnen van cohesie. Uh, wij wordt steeds meer vervangen door ik het libertaire denken, ik, ik, ik... en de rest kan stikken. En bij deze mensen dus letterlijk... Uh, privatisering, het op het ik gericht zijn... maakt dat er steeds meer ruimte is voor long rules... die bovendien niet opvallen. Niet so in een sociaal netwerk zitten en daar gecorrigeerd worden. Nee, want zit het probleem niet vooral uh, van dat ik, ik, ik... Uh, dat wij er ook niet op letten, omdat we allemaal met onszelf bezig zijn? Ja, iedereen is alleen met zichzelf bezig. Niemand... Niet, men is niet meer zo met wij bezig. En wij creëerden natuurlijk wel vangnetten voor mensen met atypisch gedrag. En dan werd dat opgemerkt en gecorrigeerd. Ja. Nu, dat... ja, nu heeft onze veiligheidsdienst, de AIVD, al voor de aanslag van Karsté en Apeldoorn... destijds aangegeven lone wolves, hè, zoals u ze zo ja. ook noemt, beter in de gaten te houden. Maar is dat, is dat te doen? Kan dat? Ja, dat is natuurlijk... Op één manier kun je zeggen dat is bijna niet te doen. Want hun kenmerk is nou juist dat ze alleen opereren ja. en je, je dat niet ziet... Maar waar de AFD mee bezig is, en, en alle inlichtingendiensten is wel... ...gaan letten op criteria die je kunt noemen rondom voortekenen. Je kunt het een beetje vergelijken met iemand die zelfmoord pleegt. Dan wordt achteraf ook altijd gezegd er waren signalen. Ja. Nou, er zijn ook signalen, kun je je voorstellen, rondom lone rules. En die moet je in kaart brengen. Een, een een signaal zou bijvoorbeeld zijn mensen die zich in de sociale media heel erg tegen de staat of tegen een trend of tegen een partij afzetten. Je ziet dat veel van die lone rules inderdaad dingen op internet gezet hebben die je als een vooraankondiging zou kunnen zien. Maar ja, dan krijg je ook een soort enge politiestaten. Want dan moet je dat allemaal in de gaten gaan houden. Dus ja. ja, dan wordt het ook wel heel benauwd. Ja, en neem nou bij zelfmoord, daar hebben we heel lang ervaring mee. Ja. Het leidt niet echt tot het voorkomen van de meeste zelfmoorden. Slecht in een beperkt geval. Ja. Bij Long Rules is denk ik de enige echte oplossing... wat ook de Noorse premier zei. Meer democratie, meer voor elkaar zorgen. Zorgen dat er weer sociale vangnetten zijn. En totdat ik iets inlevert ten opzichte van wij. Nou was die dader in Noorwegen een bewonderaar van Geert Wilders. Bestaat in, in Nederland misschien ja, het gevaar van wat ze dan noemen copycats... dus mensen die hetzelfde willen doen als deze dader? Ja, dat vind ik wat overdreven om meteen die kant op te gaan. Kijk, uh, welke politieke ideeën dan ook je nahangt. Het is nog een hele stap ja. om dan met automatische wapens op mensen te gaan schieten. Dan moet er toch in de bovenkamer nog echt iets meer aan de hand zijn. Ja, nou ja, we hebben het in Alfa aan de Rijn onlangs nog gezien. Ja, maar dat heeft ook weer niet tot copycat. Uh, de, de meeste lone wolf operaties die er nu zijn geweest... Uh -huh. die blijken de afgelopen tien jaar niet direct gevolgen gehad te hebben. Ja. Je kunt heel diep gaan, je kunt gaan kijken naar dat manifest. wat deze Noor nu zelf op internet gezet heeft. Dat is voor een groot deel gekopieerd uit het manifest van de Unabomber in Amerika. Mm -hmm. Maar dat is wel een decennium terug. Ja. De mensen die oriënteren ja. zich ergens op, maar omdat nou copycat-gedrag. Dat te, is het ook weer niet. Nee. Uh, maar is het dus wel zo dat we, we ons eigenlijk blind op de verkeerde dreiging. Het, namelijk het moslimterrorisme? Dat zien we als gevaar. Ja, de dreiging zijn wij zelf met ons hyperindividualisme. Zijn we het niet allebei? Is het niet gewoon en-en? Nou, ik zie weinig uh, moslimaspecten aan wat in Noorwegen gebeurd is. Ja. En dat is volgens u een typisch westerse ontwikkeling, dit? Ja. Uh, althans, en dan westers in de hele brede zin al die culturen die doordat ik, dat individualisme, zo opgevreten worden. Dus ook al Oost-Europa, want dat, dat doet graag mee met ons deel van het Westen, zeg maar. Maar heel Europa, Noord-Amerika, is dit gewoon een trend, dat, dat hyper-individualisme. Ja. En dat heeft dit soort risico's. Dus u verwacht nog meer ellende? Zeker. Vraag is dan, ja, wat kun je er tegen doen, behalve de samenleving veranderen? Maar dat lijkt me wat ambitieus. Het lijkt me wel de enige weg... Want je kunt criteria ontwikkelen om vroegtijdig loonwolves te signaleren. Dat heeft het politiestaatrisico, wat u zelf noemde. En het is geen sluitend vangnet. Het enige is ons bewust worden van wat we de afgelopen 20, 30 jaar afgebroken hebben. En of dat nou wel zo slim was. Dank u wel, Roger Vleugels, inlichtingen en AIVD-deskundigen. En ik voelde dat als het omhoog komen. En...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 Ja, we willen allemaal een grote televisie en een auto met de laatste snufjes. Nou, de kans dat dit in de toekomst tot grote problemen gaat leiden is groter dan ooit. Reportage van Marcel Dekker werd eerder uitgezonden in oktober vorig jaar. Schaarste is natuurlijk een economisch begrip. Economie is de, de, de, de wetenschap van de schaarste, zou je kunnen zeggen. Um, en um, uh, het gaat er dus eigenlijk om dat er gewoon een verschil is tussen, tussen vraag en aanbod. En als de vraag groter is dan het aanbod, dan is er sprake van schaarste. Het is middelbare schooleconomie, die schaarste problematiek. En wie de oude meesters erbij pakt, zal snel gerustgesteld worden dat het altijd wel weer goed komt. Soms tegen een hoge prijs. De prijs bijvoorbeeld van het maar even wachten met het redden van ons milieu en ons klimaat. De prijs voor duurzaamheid namelijk is vanwege schaarste hoger dan we kunnen betalen. Neem nou bijvoorbeeld de elektrische auto. Samen met industrieel ecoloog René Klein kruipen we onder de motorkap van die toekomstbelofte. Zullen we maar eens beginnen met het tevoorschijn toveren van een elektrische auto. Dat doen we bij de radio altijd zo. En dan moeten we eens eventjes met de, grondstoffen, de zeldzame grondstoffenbril naar die auto kijken. En dan kunt u mij vertellen, meneer Klein, wat er in die auto zit. Ja, en dan uh, kom je vooral uit bij de batterij van die, uh, van die auto. Want dat is uh, en, ja, het zwaarste onderdeel in zo'n elektrische auto. Die worden zo licht mogelijk gemaakt. Maar in zo'n Tesla zoals die hier staat uh, zit een batterij van 450 kilo. Uh, en dat uh, bestaat dan uit een uh, set van ongeveer 6000 uh, uh, batterijen zoals je die normaal in een laptop vindt. En uh, ja, daarin zit dan uh, zo'n 7 kilo lithium en zo'n 60 kilo uh, kobalt. En dat moet natuurlijk wel allemaal even gewonnen worden. Ja. En dat zijn schaarse metalen hè, voor een belangrijk deel? Ja, lithium is uh, een metaal wat gewonnen wordt in zoutmeren in Zuid-Amerika. En uh, ja, daar kan op zich nog wel meer van gewonnen worden. Maar die zoutmeren zijn uh, op een gegeven moment beperkt. En als je kijkt naar de productie zoals die nu is... Dan, uh, dan zie je inderdaad dat, dat uh, ja, daar, daar kan je niet zo ontzettend veel van die auto's mee maken. Uh, als je kijkt naar kobalt is dat eigenlijk misschien nog wel een groter probleem. Dan zie je dat de productie van kobalt uh, enorm moet worden opgeschaald om daadwerkelijk een substantieel deel van de auto's te voorzien van dat soort batterijen. Uh, we hebben het nu over deze elektrische auto. Daar staat hij, in rood uitgevoerd? Uh, maar er zijn heel veel meer producten nog hè, die, uh, die zeldzame metalen in zich hebben. Noemt u eens een aantal? Nou ja, als het gaat om de energievoorziening, dan kan je denken aan, aan windmolens bijvoorbeeld... waar uh, de nieuwe generatie windmolens uh, zeldzame aardmetalen gebruiken... en een flinke hoeveelheid daarvan. Want in een uh, 2 megawatt-turbine, uh, uh, zoals ze bijvoorbeeld hier langs de A4 staan... daar gaat zo'n uh, 300 kilo neodymium in... als dat een nieuwe generatie windmolen is... met uh, uh, de zogenaamde direct drive-techniek. Uh, maar ook als je kijkt naar zonnecellen... waar allerlei exotische materialen op dit moment in gebruikt worden... in de nieuwe generatie dunne film uh, zonnecellen. En uh, ja, dat zijn dingen die lastig uh, dat toch op schaalbaar zijn. Maar ook de auto's inderdaad. Of het nou gaat om een hybride auto. In een Toyota Prius zit zo'n 1 à 2 kilogram neodymium in de magneten van de elektromotoren. En er zit er nog eens een keer 10, 15 kilo lantaan als zeldzaam aardmetaal in de nikkelmetaalhydride batterij. Dus zo hebben al die producten wel dat soort metalen eigenlijk in zich. Recentelijk is er een Duitse onderzoek geweest. Die heeft 100 van die technologieën onder de loep gelegd. Ja. Wat is er uitgekomen? Nou, er is uitgekomen dat uh, als je de, de, de trends zeg maar, doortrekt die er nu zijn uh, naar, naar 2030 toe, dan zie je dat uh, van heel veel van die materialen veel meer gevraagd wordt als de... Ja, die nieuwe technologieën zeg maar, worden geïntroduceerd. En het is maar de vraag inderdaad of mijnbouwbedrijven dat, dat bij kunnen houden. En sowieso zou ik bijna durven zeggen, ja, dat kunnen ze eigenlijk niet... omdat ze dan nu al lang geïnvesteerd zouden moeten hebben in die nieuwe mijnen. En dat is op dit moment heel erg lastig, onder andere vanwege de financiële crisis... maar ook gewoon puur vanwege het feit dat ze ja, geschoold personeel moeten krijgen... licenties moeten krijgen om ergens te mogen graven. Al dat soort zaken zijn lastig. Wat betekent het voor de toekomst eigenlijk, voor die windmolens, voor die elektrische auto's? Dat maakt het in ieder geval op korte termijn heel erg lastig. Omdat uh, ook nog eens een keer erbij komt natuurlijk dat die windmolens en die elektrische auto's... moeten concurreren tegen die, uh, de iPads en de, en de, en de, de, de, de LCD-schermen zeg maar, zoals we die in de huiskamers vinden. En dat is heel erg lastig omdat ja, in zo'n klein elektronica dingetje... Zeg maar, er zit maar heel weinig van dat materiaal. Maar ja, dus maakt het eigenlijk ook niet uit als de prijs hoger wordt voor de elektronica fabrikanten. Maar voor een windmolenproducent maakt het wel degelijk uit. Dus? Wordt het heel lastig... Schaarste van zeldzame metalen en milieustreepje klimaatdoelstellingen die daardoor flink onder druk worden gezet. Maar wie niet sterk is, moet slim wezen. Iets waaraan het bij de grootste recycler van de wereld, Umicore, niet lijkt te ontbreken. Er zitten ook edele metalen in de auto bijvoorbeeld. Niet alleen in de katalysator, maar ook op andere plekken in uw navigatiesysteem bijvoorbeeld. En als je dus vergelijkt hoeveel er in een circuitboard zit. Dus we hadden het over 200 gram, 300 gram goud per ton. Uh, vergeleken met wat er in de mijnbouw zit uh, in de grond tot een, een 5 gram per ton... is dat verschil gigantisch. En dat geeft ook een, een hele grote efficiëntie op, op het terugwinnen. Je hebt veel minder energie nodig per, per ton materiaal daarin. Reportage was dat van Marcel Dekker. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... goedemorgennederland.karo.nl Het is 14 minuten voor half elf.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 is you worry much about things you don't understand but don't give up if it doesn't go with the plan why not have some fun Why you're still young and still okay cause life is short do what you can today. day, to day. What can you be?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 Singer -songwriter uit Nigeria, Aza, met Why Can't We. Straks onderkoelde scouts op het Gooimeer Meer. Een coaster met verloren lading. Een zeilcharter in de problemen. De kustwacht had het druk dit weekend. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Wesbroek. You're by far the greatest lover in the world. Als ik mijn dochter vraag of ze zin heeft om met me naar de bioscoop te gaan en ze heeft die zin, dan zegt ze superleuk idee, zeg. Super is de eerste helft van het woord superlatief en superlatieven zijn schering en inslag in het taalgebruik aan het worden. Je hebt nog steeds schrijvers en topschrijvers, maar ik vraag me af hoe lang dat nog kan duren, want in de sportwereld heb je naast de gewone favorieten, tegenwoordig ook de topfavorieten, en het wordt gebruikelijk om de top van die topfavorieten aan te duiden met het woord uberfavoriet. Je hoort dan gruwelijke zinnen als wielrenner Geessing hoort vanzelfsprekend bij de topfavorieten voor de eindzegen van de Tour de France, maar voor mij is de ubertopfavoriet toch nog steeds de heer Contador die trouwens ook zomaar huizenhoog topfavoriet kan zijn. Dat het bij de typering van een goed gemaakte film... of een charmant geschreven popliedje gebruikelijk geworden is... om direct over een geniale film of een supergeniale popsong te spreken... is eigenlijk al een superlatief te ver. Maar als mensen een degelijk beeldhouwwerk met droge ogen typeren... als een mega-geniale expressie van het een of het ander dan krijg ik toch last van spontaan groeiende jeugdpuisjes op latere leeftijd. De superlatieve ziekte is het sterkst doorgedrongen in de wereld van de modellen. Geen doorsnee-autofabrikant brengt nog een nieuw modelletje op de markt... maar uitsluitend en altijd een nieuw topmodel... De menselijke modellen, de dames en heren die met hun slanke, herstel, superslanke lichaam laten zien hoe mooi kleding kan zijn, mits gedragen door mensen die, net als zij, aantrekkelijk gemodelleerd zijn, bestaan niet meer. Ieder model wordt een topmodel genoemd of bij wijze van taalafwisseling een supermodel dat holle superlatieven op mijn zenuwen werken... zou als reden kunnen hebben dat ik in een enclave van nuchterheid woon. Zelfs de meest enthousiaste fan van onze eigen Eredivisie voetbalclub... blijft hij namelijk gewoon noemen wat hij is. Een subtoppertje. Morgen het ochtendtumeur van Diederik Emingen. En dit is Suarez, en dan niet de voetballer die dit weekend de Copa America won. Maar de Waalse zanger met Sensuel et sans suite. Une je prends la vie. Et puis Zucht jongetje in plaats van een zucht meisje. Het is uh, vijf minuten voor half elf. Het slechte weer van het afgelopen weekend, het uh, zal u niet ontgaan zijn, heeft de kustwacht en de reddingsbrigades in het land handenvol werk bezorgd. Goedemorgen Peter Verburg van de Nederlandse kustwacht. Goedemorgen. Was het een heksenketel? Nou, dat valt wel mee. We zijn wel wat gewend hier zo. Uh, de periode, zeg maar eind april tot eind september, gaat natuurlijk ook heel veel recreatiewater recreatie het water op. En ja. dat is voor ons een drukkere periode. Ja, en wat is, wat is drukker? Uh, dan heb je toch uh, zeker met wat minder weer tientallen gevallen... waarbij uh, hulp verleend of assistentie verleend moet worden aan de recreatievaart. En het afgelopen weekend, wat waren dat voor incidenten? Afgelopen weekend hadden we wat recreatievaart betreft 26 gevalletjes. Uh, als je ze stuk voor stuk bekijkt, dan... ...zijn het geen spectaculaire zaken. Wat wel uh, lastig is, is dat er toch tien bij waren weer met motorproblemen. We zien nu dat in het uh, totaaloverzicht over een jaar kijkt... ...dat 40% van de gevallen wat de recreatievaart betreft uh, om motorproblemen gaat. Hoe dus, kan dat? Ja, wij uh, maken de mensen op attent van als je het water op gaat... ...zorg dat je spullen weer, zeker na een winter weer op orde zijn. Het zijn vaak verstopte brandvloopleidingen, verstopte filters. Uh, een, een jacht heeft dan uh, de nodige maanden stilgelegen. De zon gaat schijnen en men gaat meteen het water op. Ja. En dat, uh, ja, elke... Uh, dan hulp willen we het graag. Wat zegt u? Dan willen we het graag. Ja, en elke hulpaanvraag aanvra wordt uh, beantwoord. We verlenen hulp. Maar als je natuurlijk ook enkele keren per dag uh, in zo'n weekend uit moet varen... om brandstof te voorzien, dan zeggen wij dat is geen goede voorbereiding. Nee, dat is gewoon slordig. Ja. ja het, we, we bereiden ons dus slecht voor voordat we het water op gaan. Dat nou ja, bij het wij, wat algemeen, zijn natuurlijk heel veel mensen die het wel goed doen. Er zijn er ook een aantal die er wat uh, zorgelozer mee omspringen. Ja, Stuurt u eigenlijk de rekening als iemand door zijn eigen stomme schuld in de problemen komt? Nee, nee. Hulpaanvragen worden beantwoord, wordt hulp verleend. Redden in Nederland is kosteloos, ook hulpverlening... Uh, Natuurlijk kost het geld. Reddingboten van de Koninklijke Nederlandse reddingmaatschappij of de ja. helikopters die we inzetten, die vliegen natuurlijk niet, uh, niet voor niets. Dat kost geld. Uh, maar redden in Nederland is kosteloos. Uh, wat wel vaak gevraagd wordt is aan de mensen van, uh, zou u lid willen worden van bijvoorbeeld een reddingmaatschappij? Dat is ook vrijwillig, maar een aantal die doen dat dan. Nou was op het Gooimeer zondagochtend een bootje van uh, een scoutingvereniging omgeslagen had ik begrepen. Ja. Zeven kinderen en een begeleider raakten daarbij te water. Ja, Misschien een beetje een rare vraag, maar wat heeft de kustwacht daar te zoeken? Het werkgebied is niet alleen de Noordzee, daar, nee. daar uh, coördineren we en voeren we 15 kustwachttaken uit, maar de, de, de hulpverlening, de maritieme hulpverlening en de opsporing en redding zijn we ook verantwoordelijk op het IJsselmeer, de Waddenzee, uh, de zee zuid hollandse stromen. En bij het IJsselmeer vallen dan ook het Markermeer en de Randmeren daaronder. Aha, oké. Okay. En wat raadt u mensen aan als ze het water opgaan met slecht weer? Ga niet? Nee. Let vooral op de weerberichten. Als het niet vertrouwt, ga dan niet. Blijf binnen. Ja. Uh, zeker als het KNMI ook nog een weeralarm uitgeeft. Uh, ja, Dan is het verstandiger om binnen te blijven uh, dan aan het water op te gaan. Ja, gewoon een DVD'tje kijken of zo. Ja. Maar blijkbaar gaan we toch het water op. Ja, ja, er zijn toch mensen die het toch doen. En er zijn er ook toch weer een aantal die dan toch in de problemen komen. En uh, dan zie je ook dat er een aantal aan de grond lopen. De mast verliezen, een persoon overboord, water maken... En dan uh, ja, dan moet er toch hulpverleend worden. Hebben zich deze zomer al wel ernstige, want u heeft het over gevalletjes, maar hebben zich wel ernstige problemen voor gedaan al of niet? Uh, het, het is allemaal nog, zover we dit nu deze zomer hebben kunnen zien, dit soort gevallen. Uh, bekijk je ze stuk voor stuk niet ja. spectaculair, maar het kan natuurlijk ernstiger worden. Oké, okay, nou laten we hopen dat dat zo blijft en uh, dat mensen uw adviezen uh, te harte nemen. Dank u wel, Peter Verbrug van de Nederlandse Kustwacht. Tot ziens. Zijn wij aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Prem Radakishoen, niet in de busprem. Nee, de bus is weer kapot, maar... Uh... <laughs> Ja, ik weet niet wat er is. Maar wat, wat, wat irritant is, Karjon, ik heb drie kinderen. Mijn jongst is 18, 19 wordt hij. En ik heb ze altijd zitten zeggen: je moet meedoen met maatschappijparticipatie. En stel je al voor dat je nog zijn vader bent of moeder die je kind heeft gestuurd naar zo'n kamp. En dan komt er ja. zo'n randebiel die in naam van de ideologie iets doet. Dus Premtime gaat vandaag, je weet dat ik heel erg ben van de mensen. Dus we gaan gewoon een praatradio hebben. Ik wil weten wat de gemiddelde Nederlander voelt en denkt uh, bij, bij Oslo. Want we hebben alles wel gehoord, ook bij het Radio 1 en bij jou vanochtend. Over wat er gebeurt, hij wordt straks voorgeleid. Maar dit heeft zo'n grote impact. En, en ook bij mij, ik ben er de hele zondag, zaterdagavond, hoor ik ermee er mee bezig. Je staat, gaat toch slapen en staat er mee op. En ja, je begint ook te denken, een man uh, in een politieuniform. Hij loopt niet in met zo'n rare baard en zo'n rare soepjurk. Nee, hè? En, en, en dan zet hij ook nog foto's van zichzelf op internet. Dus ik ben erg benieuwd wat de Nederlanders denken en vinden. Ze mogen nu al bellen 0800 1121 en dan gaan we echt proberen om in een half uur zoveel mogelijk te horen wat de hardwerkende Nederlander ervan vindt en uh, hopen dat we daarmee enig inzicht kunnen krijgen. Want ik wil ook niet gestuurd worden door kranten of door programma's, dus ik wil echt echt proberen te kijken. Ik, ik, ik ga er ook heel vrij open in, want ik, ik weet het ook niet. Weet je? Voor wie moet ik bang zijn? Vroeger was het zo simpel, weet je wel. Als ze een puntmuts op hadden en zo was het kloek, kloek klein, en dan wist je het. En nu blijkt het iemand te zijn die heel erg veel vertrouwen. In Boezem moet ik straks ook bang zijn voor Jan van der Putten. Ik weet het niet. Ik ga nu naar zijn nee. nieuws luisteren en daarna hebben we primtime. Radio 1, het NOS-journaal. Rond het Noorse eilandje Utea wordt gezocht naar slachtoffers van de terreurdaden van vrijdag. Vier of vijf mensen worden nog vermist. Ze zijn mogelijk meegevoerd door de sterke stroming. Onder de doden is ook de stiefbroer van de Noorse kroonprinses Mette Marit. Om twaalf uur is in Noorwegen één minuut stilte. Het vertrouwen van ondernemers is deze maand weer gedaald. Iedere maand meet het CBS het zogeheten producentenvertrouwen. En voor de 4 en volgende maand is er een daling te zien. Ondernemers verwachten de komende drie maanden niet veel orders binnen te halen. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de status van Griekenland verder verlaagd. De kredietwaardigheid staat nu op het laagst mogelijke niveau. Volgens Moody's zullen banken en verzekeraars aanzienlijke verliezen lijden door het akkoord om Griekenland te redden.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 Iedereen dacht in eerste instantie over de aanslagen in Noorwegen. Dit zijn weer die achterlijke, fundamentalistische gelovigen. Mensen die hun ideologie met geweld aan de wereld willen opleggen. En ze hadden gelijk. Anders Bering Breivik is een 32-jarige fundamentalist... die zich ziet als ridder van de orde van de christelijke tempeliers. De kruisvaders tegen de islam. Door massaal onschuldige jongeren af te slachten... hoopt hij u wakker te schudden... Dit luisteraars is de blonde, christelijke versie van Osama Bin Laden. Trots op zijn daden. Een heel manifest op internet met foto's van hem in uniform. Ik zeg het altijd, niet een ideologie of een religie is een probleem... maar de achterlijke aanhangers ervan. We hebben gehoord van diverse experts. Vandaag hoor ik ook graag van u. Wat denkt u? Wat voelt u? Wat betekent dit voor u?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 Luisteraars, we zijn in Hilversum. De bus uh, begeeft het weer. Uh, we zouden anders in Rotterdam hebben geprobeerd te staan bij de Noorse Kerk. Uh, we, u kunt dus niet de bus binnenlopen, maar u kunt dus bellen met uw gedachten, uw gevoelens. Ik wil u ook niet zeggen welke richting u moet denken. Uh, bel, zeg wat u wilt zeggen. We proberen zoveel mogelijk bellers in de uitzending te krijgen. U kunt ook mailen naar ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primetime Radio 1. We denken altijd, luisteraars, als er zoiets gebeurt, dat we met een... Muziekje met een tekst, met een liedje... Uh, een beetje willen weergeven waar het onderwerp over gaat. Afgelopen zaterdag overleed ook Amy Winehouse. Zij overleed niet door het toedoen van anderen... maar door haar eigen toedoen. Ze was een fantastische zangeres... en ze zong ook nog een lied wat erg toepasselijk is. Hier is Some Unholy War. MUZIEK Dat was Amy Winehouse, luisteraars. Uh, u kunt de tweet sturen naar uh, hashtag Primtime Radio 1. U kunt mailen naar en U kunt ook bellen. Breivik hokte op een burgeroorlog in Nederland. In het manifest de Europese onafhankelijkheidsverklaring... heeft hij het regelmatig over Nederland. En hij zou dat weer hebben gehad van andere toevluchtsoorden. En hij zegt ook dat we hier de strijd zullen uitvechten. Goedemorgen, meneer Van Rest. Goedemorgen, Prim. Je kent me. Ik ben wat ouder. Ik heb wat, denkelijk wat ervaring... Deze man moet absoluut gehoord worden. Vanochtend heb ik gehoord op de radio, misschien jij ook iemand hebt gezegd... Deze man is totaal normaal, heeft geen bijzondere afwijking... ...alleen is, werkt alleen in heel extreme... ...dus het is een zin die voor andere dingen gebruikt kan worden. Deze man moet gehoord worden, zodat wij, jij en ik en iedereen het gevaar kan horen wat erin zit. Want Ma uh, het leeft onder ons in alle landen. Meneer Vares, weet u wat ik altijd zo grappig vind? Dat um, als, als een moslimfundamentalist zich ergens opblaast met een bom... Ja. dan denk ik altijd, die is gestoord. Maar dan wordt er nooit gezegd, die is gestoord. Er wordt gezegd, zelfmoordterrorist. Ja. En, en, en als ze een blanke kunnen doen, dat zijn ze ineens gestoord. Ik bedoel, we hebben alleen maar gestoord, dacht ik toch zo? Ja, maar maar, maar deze man, een van de bewijzen is dat hij niet gestoord is, dat hij zichzelf niet vermoord heeft en wil bekendmaken waar hij mee bezig is. En een hele hoop mensen be begrijpen dat niet. Ook vanochtend kwam ook door eh, dat... Mohammed... Heel veel Meneer Faris Mohamed Bouyari wilde ook heel graag dat die politie hem zou doodschieten. En daarom ben ik die politieagent zo dankbaar die hem in zijn benen heeft geschoten en die dood. Zodat je die idioot nog tenminste voor de rechter kon brengen. Uh, uh, kijk, maar, maar, maar u ja, zegt. Nee, ze moet voor de rechter. Hij moet ja. voor beoordeeld worden. Maar hij moet wel bij de rechter zijn mening kunnen zeggen. En dan kan de rechter zeggen: Wij zien heel veel mensen om ons heen zien het gevaar niet van deze mensen. Die leven onder ons. We zijn allemaal kikken, ja. ik en de rest kan stikken. En, ja. uh, dus uh, we letten niet op op dit soort mensen die deze uitingen doen. En dat is een potentieel uh, realistisch gevaar. Oké, okay. hartstikke bedankt voor het bel. Ik stel het ontzettend op prijs. En uh, dank u wel, meneer Farest. Uh, goedemorgen, Edwin Bakker, hoogleraar antiterrorisme aan de Universiteit van Leiden. Meneer Bakker, u zit in Frankrijk, u volgt het allemaal. Ik zit nou te denken, u bent iemand die met de wetenschap bezig is. Wat voel je dan? Ik bedoel, denkt u dan als wetenschapper of denk je als mens? Ja, een beetje beide, maar toch ook als wetenschapper. En er zit een beetje een vervelend verschil in. Ik vind het natuurlijk als mens verschrikkelijk om dat allemaal te zien. En die beelden zijn ook echt uh, ongelooflijk. Maar als wetenschapper ja, ontkom je niet aan om toch ook het woord interessant in de mond te nemen. Vooral omdat deze man zoveel van zichzelf laat zien in dat enorme document van hem van 1500 pagina's. En, en ook in zijn video, waardoor het ook natuurlijk heel interessant wordt om te kijken van wat is nou de achtergrond van deze persoon. En zelden heb je zo'n geval waar iemand zo'n verschrikkelijke daad begaat en ook tegelijkertijd zoveel van zichzelf prijsgeeft. en ook heel graag... Straks ook in die rechtszaak, uh, zoals we ook net gezegd, uh, dat naar voren wil brengen. Dus helaas moet ik zeggen, uh, dat is een beetje ver, maar ook interessant. Ja, nou, uh, ik, ik wil u vragen, want u, u kunt ook een beetje duiden en helpen om mij een beetje uh, het, waar ik de plank misschien mis laat helpen. Dus we doen wat bellen en dan komen we steeds terug bij u. Goedemorgen, ja. Rebecca Peperman. Ja, goedemorgen, Prins. In de eerste plaats ben ik het helemaal met je eens. Je, gaat ermee, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En iedere keer als je radio aanzet of televisie... er zijn nog meer doden, nog meer slachtoffers. Maar, maar het, het is afschuwelijk. Vooral als je ook zelf kinderen hebt. Dan... Hoeveel heb jij de Rebecca? Ik heb één dochter van oh. 19. Ja, dat nou, is en... dezelfde leeftijdscategorie dus. Ja, precies. Nou, moet je je voorstellen dat je kind bij zoiets betrokken is... En trouwens niet alleen je kind, maar ik denk, ook, weet je waar ik ook aan denk? Aan die ouders van zo iemand. Die, als je zo'n schepsel op de wereld gezet hebt, dat moet afschuwelijk zijn. De hulpverleners die, die getraumatiseerd zijn voor de rest van hun leven. Ja. Uh, de kinderen op zich, het is één drama. Nu zegt en meneer dat... Van Rest, die man moet gehoord worden... Ik zit te denken, bijvoorbeeld, we zaten zo net te discussiëren. Toen zei mijn oma, moeten we een foto van hem zetten? Ik zeg, ja, ik, ik, ik werk niet meer met hem. Ik wil geen foto van hem op mijn site. Weet je wel, dus ik zei ook tegen... Uh, we zaten met de redactie net, nee, geen foto op de site. Vind je nou dat we die man... Wel of, nee, ik heb dat, dat document van hem zitten lezen. Nou ja, um, uh, mijn maag draaide om. Ik dacht, ik zit mijn kamp te lezen. Ja, dat klopt zo. Zo iemand hoort in die categorie als Hitler. Ja. Bedoel dat En daar kunnen deskundigen zeggen dat het, dat het geen zieke geest is. Maar je kan toch alleen maar zoiets doen als je een zieke geest hebt. En waar ik nou zo bang voor ben, daarom reageer ik ook. Ja. Er zijn, kijk, je, je hoort niet van morgens tot avonds is het in de media. Sla een krant op en je leest erover. En er zijn nog meer van dat soort zieke geesten op deze wereld dan. Ja. Bodem. En dat die mensen ook weer op ideeën komen. En dat is mijn angst voor de toekomst. Meneer Bakker, dankjewel hoor Rebecca. Meneer Bakker, heeft, is er een, een dat, dat doordat we aandacht eraan besteden dat mensen op ideeën komen? Ja, nou ja, die ideeën zijn er al. En ik, ik denk dat deze man ook heel bewust uh, hoopt dat we er veel over hebben. Hij heeft niet voor niets iets op internet gezet en ook een filmpje. Daar heeft hij heel veel tijd aan besteed. Dus hij hoopt heel erg dat, er, dat hij navolging gaat krijgen. En hij heeft daar zelfs een heel bizar puntenplan voor... met hoeveel doden je, uh, hoe meer doden je maakt, hoe meer punten je kunt krijgen. Dus deze man zegt heel erg uit op navolging. Daarom wil hij ook uh, straks in de rechtbank in een uniform verschijnen. Hij wil gewoon eigenlijk de eerste zijn van een hele reeks aanslagen. En ja, daar moeten we wel voor oppassen. Aan de andere kant kun je het ook niet voorkomen... De media bestaan niet meer. Deze man kan zelf van alles op internet zetten. Dat heeft hij ook gedaan. Uh, dus je ontkomt er niet aan. En ik denk dat het toch goed is om er veel over te praten. Ook om duidelijk te maken aan iedereen die misschien denkt van ik wil dit volgen. van Dat dit echt door de maatschappij totaal verworpen wordt. En uh, ja, wat dat betreft heeft het weinig zin om het er niet over te hebben. Dat, dat kun je bijna niet meer. En, en nogmaals, het is gewoon goed om, om het hier uitgebreid over te hebben van... Nou, hoe kan dit en waarom willen we dat niet en ons hier ook tegen te weren? Oké, okay, goedemorgen mevrouw Kroon. Mevrouw Kroon, goedemorgen. Ik weet niet welke lijn mevrouw Kroon heeft. Marien en Barbara kijken vol spanning toe. Uh, mevrouw Kroon, is er niet? Goedemorgen meneer Driesgroot. Meneer Driesgroot was op lijn 1, Marien. Goedemorgen Driesgroot. Driesgroot is ook weg. Oké, okay, uh, Dries Groot is weg en mevrouw Kroon is weg. Dan lees ik eerst wat uh, mails en tweets. Pelopie zegt, het maakt me steeds banger, het is Hitleriaans Niels. De aanslag is mede ontstaan door extreem individualisme. Rechtsconservatisme leidt tot terugtrekking, xenofobie, angst voor het onbekende, globalisering van de maatschappij, sociale cohesie in buurtenwijken wordt afgebroken. Materialisme, egoïsme, edu, individu boven het algemeen belang wordt steeds belangrijker. Meneer Bakker, ik hoor dat steeds vaker, dat men zegt van ja, dat heeft te maken met de moderne tijd en de moderne staten waarin wij leven. Maar het terrorisme, het gebruiken van geweld om je gedachten naar de voorgrond te brengen... dat hadden we ook in heel sociale maatschappijen, toch? Ja, dat hebben we al vanaf de jaren zestig en, ja, en ook juist uit linkse groepen, uit, uit communes, uit, uit ja. uh, dat soort scenes. Dus wat dat betreft is het niet nieuw en gelukkig moeten we zeggen dat we afgelopen tien jaar eigenlijk heel weinig terrorisme hebben gehad. Maar toch die angst van mensen, van dat individualisme, dat dat gaat leiden tot meer van dit soort individuen die iets gaan doen, die angst deel ik ook wel. Je zag ook dat deze man heeft ook een jaar lang bijvoorbeeld alleen maar games gedaan, spelletjes ja. gedaan. Uh, dus deze man is, is, is niet ingebed in, in de samenleving en kan daardoor dit soort radicale ideeën opdoen, uh, ook gewelddadige ideeën. Dus dat individualisme gekoppeld aan nou, het willen scoren, het iemand willen zijn, punten willen verdienen met spelletjes, et cetera, dat is wel iets wat me zorgen baart. En, uh, ja, ja. En, en niet alleen, ik denk ook veiligheidsdiensten in het algemeen denken van nou dat zijn wel algemene trends. Waar we in ieder geval rekening mee moeten We houden. willen ons onderscheiden. En omdat het te dom is om de Tour de France te winnen. dan gaat hij maar mensen neerschieten. Ja. Mevrouw Kroon, ja. u bent er. Goedemorgen. Ik ben er. Goedemorgen, meneer Hoe gaat het met u? Toe. Goed. Zegt Goed. U ik, ik mag wel eerlijk zeggen. Ik ben vanmorgen heel vroeg wakker geworden. Mm -hmm. En ik zag beelden van, van. nou ja, beelden. Van die uh, meneer van die schietpartij. Mm -hmm. En ik hoor u nu uh, op de radio. Ik denk dan. Nou, nou, dan uh, ben ik zo vrij om ook even te bellen. Dank u wel daarvoor, zeg het maar. Nou, uh, wat, wat ik, uh, en dat is gemengd met wat ik vanmorgen als, als gevoel had... Uh, ik moet erbij zeggen, ik ben zelf een vrij gevoelig uh, persoon. Uh, ik, ik pik veel dingen uh, op. En, uh, uh, dus ik weet wel een beetje hoe dat uh, zit. En ik, ik uh, uh, zag dus gisteren uh, die jongen. En ik hoorde dat allemaal op de radio. En toen dacht ik van, toen had ik hem iets met een schuldvraag. En ik had het gevoel van, wie is er nu uh, schuldig? Is hij een... een ja, ik, ga, ik, ga, ik ga niet zeggen zombie. Maar er zijn van stel dat hij dingen oppikt van een hele hoop mensen die, die, uh, die radicale uh, ideeën hebben. En hij krijgt ineens het gevoel dat hij dat idee moet uitvoeren. En dan, zit, dan denk ik dus heel, heel groot van. Uh, Mevrouw Kroon, allemaal... ik heb ooit een column geschreven nadat Karstatus met zijn Suzuki uh, had ingereden op de Koningin. En daarin heb ik twee columnisten die ook in het parool schreef uh, vieze vuile racisten genoemd. En toen heb ik ook gezegd, ik wil kijken of Karstaart is ooit iets heeft gelezen van Geert Wilders. Laten we het hondje bij de naam noemen. Uh, hij prijst Wilders in zijn manifest. Uh, uh, hij zegt ook dat Wilders nu afstand van hem moet nemen. En hij noemde nog wat andere namen, zodat het scheelt van bescherming. Doelt u daarop dat de theorie die door Wilders wordt gezegd, de tsunami van islamisering, uh, strijden tegen de islamisering, dat hij daar zeg maar, met wapens handen en voeten aan? Gegeven. Nou, dat. Uh, het, uh, het, nu u het verwoord, klinkt het heel erg extreem en ook beangstigend, maar misschien is het wel zo extreem en beangstigend. Ik weet dat niet. Ik weet niet wat er in, in uh, zielen, in, in geesten van mensen gebeurt met dit soort dingen. En, en er is al überhaupt een angst. En, en, en die angst zit al als een, voor mijn gevoel, donkere wolk boven de aarde. Ja. Ik, ik, vind het, ik vind dit heel heel eng en ik zeg nog eens ik heb vanmorgen echt van wakker gelegen. Ik denk jee dit moet niet nog mevrouw meer. Kroon, gebeuren. Ik vind dat u een heel goed punt aansnijdt. Dank u wel, meneer Kuipers. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Pram. Meneer Kuipers, wat nog eens een keertje. Ja, maar wat mevrouw Kroon net zegt en wat ik ook aan u wil voorhouden, kijk, ik geloof in de totale absolute vrijheid van meningsuiting. Ik vind ook dat mindcamp overal te lezen moet zijn. Maar gisteren sprak ik met een aantal mensen erover die zeiden: premier vind dat, maar zijn achterlijke idioten die op grond van wat anderen denken daden eraan kunnen koppelen. He, en dat, dat, dat snijdt mevrouw Kroon aan. Hoe kijkt u er tegenaan? Nou, ik wou toch even mijn eigen uh, verhaal vertellen. Dat ik vind dat uh, de enige uh, uh, verantwoordelijke voor uh, dit soort daden, die ten eerste af te keuren zijn, toch het uh, politieke establishment en de politieke elite is, die al 20, 30 jaar volledig Gaan aan de wil van de overgrote meerderheid. de overgrote. Uh, denken van, van de autochtone bevolking. maar blijven met, uh, bezig zijn met immigreren. van uh, mensen die onze sociale. potten totaal leeghalen. en de gewone burger, daar wordt totaal niet meer naar geluisterd. Maar meneer Keupers, begreep ja, ik u goed dat ben... u zegt. dat het feit dat de blanke. Uh, uh, Noor en, uh, 85 kinderen afslacht in een eilandje in Noorwegen de schuld is van de politieke partijen? Wat daar bijeen kwam, ja, dat is... Uh, uh, de, de, de ja, broedkamer vind ik een beetje een zwaar woord, maar dat zijn toch in feite uh, een soort uh, P-van-de-A-mensen in opleiding. En mag je ze daarom die vermoorden, aan, meneer Kuipers? Meneer Kuipers, omdat ze P-van-de-A-mensen opleiding zijn, mag je ze afslachten? Ik dat ik ook helemaal niet terug. Ik ben begonnen met dat deze, dat deze afschuwelijke datum het eerste af te keuren is. Dat maar dat u zegt begonnen. dat het een gevolg is van het feit dat er mensen uh, uh, niet. Meneer Keupers, ik geloof in vrijheid van meningsuiting. En ik stel het altijd op reis. Want ik vind dat de luisteraars ontzettend belangrijk zijn. Maar mag ik bij deze zeggen dat u een luisteraar bent die echt kletst uit uw nek. Ja, natuurlijk mag u dat vinden, maar u gaat voorkomen voorbij en de oorzaak. De oorzaak dus, uh, kan nooit zijn... Ja, meneer Kuipers, geen enkele oorzaak van geweld. Wat ik erg vind, u bent net zo erg als die fundamentalistische moslims... die zeggen, ja, het is erg dat gebeurd is. Maar, u komt me nu uitleggen dat de overgrote meerderheid van de bevolking stemt... en als de overgrote meerderheid van de bevolking tegen de Partij van de Arbeid is... zitten ze niet in de regering. Ik vind dit altijd zo'n lariekoek, meneer Kuipers, oorzaak, echt. Ik wil luisteren aan de burgers en dat is de oorzaak. Dat ja. is de oorzaak. Dat heeft niks verder met de datemaat. Die, die daad is volkomen afschuwelijk en volkomen af te keuren. En niemand heeft het recht om, om zelfs maar één ja. persoon dood te schieten. <laughs> okay. Ja. Maar ik zeg dat de oorzaak ligt bij het politieke establishment... die totaal niet meer luistert Mene, naar de bevolking. Meneer Kuipers, mag u ik u wat zeggen? Meneer Kuipers, u en ik zijn het niet eens, maar weet u wat ik leuk vind? Dat ja. we in een land wonen waar u kunt bellen en me dit kan zeggen... en ik u kan zeggen dat u uit uw nek klets, maar toch bedankt dat u hebt gebeld. Dank u wel. Uh, Pia, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen met Pia. Uh, ja, mijn, de vorige, mijn voorganger, ja. daar ben ik het mee eens. En ik vind die man, wat hij gedaan heeft, is afschuwelijk. Maar hij moet wel gehoord worden. En ik vind, als Nederlander, eh, ik kan in geen winkel komen of iemand draagt een hoofddoekje. En dat is een teken dat ze gewoon ons willen overheersen. En dat wil ik absoluut niet. Ik ben hier geboren en getogen. En ik vind het prima als iemand komt, maar niet op deze manier. En ze moeten hun gedrag aanpassen. Maar, maar moet daarom... Oké, okay, maar, maar nu snap ik iets niet. Dan gaat u toch stemmen op een partij en als de meerderheid er is, dan komt het. Je kan toch niet zeggen dat omdat er moslims zijn... dan is het goed dat iemand met een pistool mensen gaat uitmoorden. Nee, natuurlijk niet. Maar ik bedoel, het heeft geen zin maar... om te stemmen. Want wij, het, wij zijn met zoveel partijen, dus wat, er, wat de mensen echt denken... Die, die komen toch niet aan het bewind. Dat is wel gebleken. Oké, okay, hartstikke bedankt dat je hebt gebeld. Pia, ik ben het niet met u eens, maar u krijgt... dat vind ik het leuke, dat is springtime. Vrijheid van meningsuiting voor iedereen. Dries, goeiemorgen. Dries? Waar is Dries? Dries zat op lijn 1. Is Dries is er niet, oké. Okay. We hebben een heleboel... Goeiemorgen, Felix Beurde. Goeiemorgen, Robert. Uh, valse noot, Friso. als de dader moslim is... wordt de hele moslimgemeenschap schuldig verklaard. Als hij één van ons is, is het een eenzame gek... Uh, Betty van Alkemade, wat ik denk is dat jouw kinderen en mijn kinderen minder veilig zijn dan vroeger. Het baat me zorgen. Eline K, deze man heeft geen psychiatrisch ziektebeeld. Dan ben ik er zeker gek dat ik dat niet begreep. Volgens mij is een narcistische persoonlijkheid, denk ik ook. Uh, muis zegt vol, vol ongeloof en treun is. Ik denk achterlijke idioot, dat denk ik ook. Uh, Breivik psychopaat, zou hij willen. Documentaire toont een gewone losgeslagen vol, volger van de wildersfilosofie. filosofie. Eerst een goede analyse van het verschrik... Eerst een goede analyse oh, van het verschrikkelijke Noorwegen van Prima Radio 1. Dankjewel, Sandra. Uh, het is het moeilijk om een goede balans te vinden tussen aandacht geven en geen precedent scheppen. Meneer Bakker, hoe, hoe moet je dat balanceren? Want kijk, ook ik in dit programma. Ik wil niet zo'n racist zijn manifest aan de orde stellen. Maar aan de andere kant wil ik toch wel dat, dat, dat we moeten weten dat dit soort randenbielen rondlopen. Dus wat moeten we doen? Ja, nou er inderdaad over praten. Ik vind het ook de, de reacties... Uh, nou ja, de, de, de, ik ben het ook met, met een aantal van die reacties niet eens. Maar je ziet dat er zoveel vijandbeelden zijn. Uh, die eerste mevrouw, mevrouw Kroon had het daarover. Ja. Over die vijandbeelden die neergezet worden. En daarna ook al een volgende aantal reacties... waaruit blijkt dat dat vijandsbeeld heel erg diep gaat. Dat iemand denkt dat als een mevrouw met een hoofddoekje in de winkel is... dat, dat de moslims het over willen nemen. En daar moeten we het veel meer over hebben. Want je ziet dat er toch... Begrip is voor die daad, omdat dat vijandbeeld de afgelopen jaren zo sterk is neergezet door politici, maar natuurlijk ook door uh, islamistische terroristen die op 9-11 en in Madrid en in Londen zulke aanslagen hebben gepleegd. En de enige manier om, om dat vijandbeeld, want dat is toch de bron van, van heel veel kwaad om daar iets aan te doen, is er heel veel over te hebben en de feiten daar waar de, uh, ze niet juist zijn te weerleggen. Ja, um, ik heb twee leuke uh, uh, mails hier. Uh, uh, Romboud zegt, feit, één ding staat sinds dit weekend buiten kijf. Wilders en zijn PVV dragen onherroepelijk bij aan haat en ontwrichting van de maatschappij. En Bernard zegt, dag Prim, ik heb zoveel zinnigs en troostens te vertellen. Niet te kort, helaas ben ik een niet werkende Nederlander. Dus je begrijpt dat ik niet kan reageren. Je bent een windbul, Bernard. Goedemorgen, meneer Wagenaar. Dag, uh, mevrouw. En meneer Wagenaar, als u uw radio even zachter zet, dan ga ik eerst naar meneer Schuurs. Goedemorgen, meneer Schuurs. Morgen, meneer. Zegt u het Ik maar. Ben, blij dat u die, ben blij dat u meneer even hiervoor de mond gesnoerd had, want die zou ik dan graag willen ontmoeten. Meneer Kuiper ja, bedoelt u? Ja, die dat soort keer ging, maar heeft toen de mond gesnoerd. Maar mijn mening is dat de moordenaar, hoe ziek die ook mogen wezen, de plank volledig heeft misgeslagen. Ja. Want de terrorist vermoordt zijn tegenstanders. En in dit geval vermoorden ze landgenoten. Ja. En dat is wat ander verhaal dan een terrorist die tekeer gaat tegen alles wat er niet aan staat. Maar weet u wat je het me is, meneer, wa uh, meneer Schuurs? Hij denkt, het zijn multiculturalisten. Dus hij denkt, als ik ze nu vermoord, dan kunnen ze later niet uh, uh, buitenlanders binnenhalen. Maar wat ik dan denk, is dat hij in dit geval, eh, of we nou over rechtsradicalisme of uh, linksradicalisme denken, dat hij hierin weinig medestanders zal vinden. Nee, dat denk ja. ik ook. Ja, we, weet u wat ik niet snap meneer, meneer Schuurs? We, we, wat ik steeds denk. De geschiedenis heeft geleerd dat geweld nooit iets heeft opgelost. Als je kijkt naar de winnaars. Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Is het altijd die geweldloosheid. Toch blijven die bielen, Of het nou Arafat heet. Of Osama Bin Laden. Of Breivik of wie dan ook. Blijven maar dingen. Araf, uh, Rote Armee Fractie. Ira, ETA. Ze blijven maar bommen opblazen. Terwijl ik denk je weet dat het niet werkt. Ja. Ja. Ik, eh, als ik de oplossing voor u zou hebben, zou ik hem geven. Ja, ik ook. Nou. Maar in dit geval, ja, het is te gek woorden. Maar los van alle aanslagen is het te gek woorden. Maar in dit geval vind ik... hij zal weinig medestanders vinden in welke radicale groep dan ook. U heeft gelijk. Dank u wel, meneer Schuurt. Ik stel het zeer op prijs. Meneer Wagenaar, u bent de laatste bellen. Gaat uw gang. Dag, Mertre. Ja, walgelijk. Uh, ja, en ik kan me ook gewoon helemaal niet indenken... dat iemand zoiets kunt doen... Vooral niet als je uh, onderdeel bent van een, een vrije westerse samenleving met een bepaalde beschaving waarin je ook gewoon eerbied moet hebben voor uh, andere geloven en andere uh, manieren van leven. Dat staat in onze grondwet verankerd. Ja. Weet u wat het is, meneer Wagenaar? We zeggen het allemaal met de mond, maar als het in de praktijk neerkomt dan hè, al die mensen... Kijk, ik ben voor vreed van winningsuit, nee, nee, ik dat ook natuurlijk aangiftes, Dat is een kwestie van beschaving en gewoon aanvaarden. Ja. En de mensen die zich buiten, deze, uh, buiten onze constitutie begeven, prima, daar hebben we het strafrecht voor. Ja. Maar dit is werkelijk te walgelijk. Ja. Dit kan niet. Daarom, daarom zijn we uh, een vrije uh, samenleving. Eens, meneer Wagenaar, uh, zijn woorden uit mijn hart. Hartstikke bedankt voor het bellen. Dick zegt nog, Prim, ik heb zelf kinderen van die leeftijd. Vreselijk, al dat lied en waarvoor. Het heeft niets te maken met geloof, kleur, ras. Maar zoals je zegt, het eerste wat je omkomt, een randebiel. Dit zijn gebeurtenissen waar je de eerste dagen geraad mee weet. Meneer Bakker, hoe lang, uh, wat zal er nu gebeuren? Weer massaal discussiëren en daarna tot de conclusie komen... dat we toch met z'n allen verder moeten... Ja, nou ja, ik denk dat die discussie nog wel lang duurt als ik ook een aantal van die reacties hoor waarbij mensen toch min of meer eigenlijk wel begrijpen waarom die dat doet. En dat maakt me wel, uh, dat beangstigt me wel. Dat dat, uh, dat bepaalde beelden over uh, immigratie, over. Um, de, de, de politieke elites die niet luisteren, dat dat zo vast zit. En, en vanuit die gedachten verwacht ik toch dat we nog meer van dit soort extremistische daden uh, in de toekomst zullen meemaken. Dus wat dat ja. betreft ben ik helemaal nog niet uh, gerustgesteld. Uh, maar ik denk dat het de enige is inderdaad uh, veel uh, erover hebben. En, ...duidelijk maken dat we dit, uh, de hele overgrote meerderheid van, van Nederland en van Europa... ...dit soort daden verafschuwt en daar nee tegen zegt. Meneer Bakker, ik stel het ontzettend op prijs, hoogleraar Antiterrorisme Universiteit Leiden... ...dat u uit Frankrijk aan de telefoon wilde komen, dank u wel. Ik dank alle luisteraars en deelnemers. Luisteraars, vandaag op 12 uur zullen de Noren en Zweden één minuut stilte acht nemen. Ik zal het ook doen. U mag zelf beslissen of u meedoet, maar het zou Nederland sieren... ...als we uit onszelf de doden gevolgen van deze lafhartige aanslagen eren met één minuut stilte. Morgen zijn we er weer. Ik groet het goede in u. Ik geloof erin. Tot morgen. Namaste. Dag. Het is zomer. Tijd voor ontspanning...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 Nu het stof is neergedaald, blikt Lux vooruit met internationale denkers. Vanavond het design van de angst. Bij de ICON om kwart over elf op Nederland 2. Macro Mega Mania. Miele stofzuiger voor maar 99,99 ,99 euro. Dit is radio 1.